Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Naar schatting 10.000 mensen doen in Groningen mee aan een fakkeloptocht. uit protest tegen de gaswinning in de provincie. Aanleiding is de relatief krachtige aardbeving van vorige week in Zeerijp. Die had een kracht van 3,4. Op het start- en eindpunt zijn optredens en toespraken. Directie en supportersvereniging van voetbalclub FC Groningen hebben opgeroepen om met de fakkeltocht mee te doen. En ook de directeur van ziekenhuis UMCG heeft zijn personeel aangespoord om zich aan te sluiten. Onder de betogers zijn ook Haagse politici. Tientallen mensen hebben hun steun betuigd aan de Amsterdamse moskee... waar gisteren een onthoofde pop werd gevonden. Na het vrijdaggebed van de Emir Sultan Moskee... werden er knuffels en bloemen uitgedeeld. Het idee kwam van vriendschapskring Salaam Shalom... die joden en moslims met elkaar in contact wil laten komen. Dit accepteren wij niet in Amsterdam, niet in Nederland... nergens in de wereld, al dus de initiatiefnemers. Woensdagnacht werd de pop zonder hoofd gevonden bij de moskee. Het hoofd was apart opgehangen met een briefje met de tekst De islamisering moet stoppen. De actiegroep Rechts in Verzet claimt de pop te hebben geplaatst. Volgende week is in de gemeenteraad van Amsterdam een spoeddebat over de zaak. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid kondigt op Twitter aan dat er onderzoekers naar Schiphol worden gestuurd. om te inventariseren wat daar is gebeurd. Met een vliegtuig van United Airlines, waarvan de inzittenden onwel werden door zuurstofgebrek. Vanmiddag keerde het vliegtuig, dat onderweg was naar Amerika, hals over kop terug naar Schiphol. Bij terugkeer was de landing zo gehaast dat het landingsgestel oververhit raakte. Alle 15 passagiers en bemanningsleden zijn onderzocht en die konden naar huis. Waardoor de inzittende onwelwerden is niet bekend. Het weer buien met kans op hagel en onweer. Vannacht wat minder buien, maar in het oosten en noordoosten kan het plaatselijk nog glad zijn. Morgen eerst vooral buien in het noorden, later in het hele land. Het wordt drie tot vijf graden, mijn neerslag iets kouder. Dit was het echt.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 Stanford. U weet zit je wel achter die televisie lekker mee uh, te luisteren op Siglo kanaal 40. En ja, wat een lekkere uuropener. Ik zeg het maar even, hij knalde erin. Block Crown in Chris Marina met in for the Stars. En daar is ik net bij te kijken. Weinig sterren te zien. Alleen af en toe een hagelbuitje op de ramen. En wat een weer was het, hè. En over het weer genoeg. En weer door, want we gaan... Ja... We bekijken het positief. We zitten weer aan de goede kant van het jaar. En dan ja, dan kijken we toch weer lekker naar uh, die zomer. Oh, heb je er ook wel zo zin in? Ben je al de vakantie aan het boeken? Nou, maar ze zijn wel aan het kijken hoor. Met zie je het, waar gaan wij heen dit jaar? Oké, okay, nog even over die storm. Uh, uh, ik heb wel een uh, heel mooi uh, bekend plaatje van de Doors gevonden. Riders on the Storm. Ja, hoe toepasselijk kan dat, hè? Ditmaal in een uh, speciale... Alexander Holzen en Sanja Celeste Bootleg Ik denk ja Storm, Zonsport Het hoort We wel de bij de elkaar Een vleugje zie je er doorheen Ik krijg deze perfecte combinatie Twee uur lang zie je het op je radio Mijn naam is DJ JK En straks natuurlijk ook De one and only DJ John Sydney. Riders on the storm Riders on the store. Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone An actor out a known Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad your children play If you give this man a ride, sweet family will die Wat is-ie toch lekker, hè? De nieuwe plaats van Kirby Blow Up hier bij See It op jou, Steve M. Sandford. Oh, ja. Ik zei het al. Een nieuw jaar, hè? nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dat geldt ook natuurlijk voor alle feestjes. En ja, ik heb de eerste namen voor de Flying Dutch. Ze zijn bekendgemaakt. Ja, en dat zijn niet zomaar namen, hoor. Dat zijn compleet gigantische namen. Want ja, de eerste vijf namen van de line-up van de Flying Dutch... Dat zijn toch niet de minste. Vorig jaar waren niet alle bezoekers het eens met de keuze rondom de line-up... maar dit jaar zijn er toch wel hele grote namen uit hoogte getoverd hoor. Er, er mag wel eventjes flink gerammeld worden in uh, de geldbuidel... want ja, deze namen oe, om je vingers wel te likken. Het concept van de Flying Dutch is erg simpel. Drie events op drie verschillende locaties, maar wel met dezelfde line-up. De crème de la crème van de Nederlandse dancing draait op alle drie de events... En wordt per heli vervoerd. Simpel is het, anders kunnen we het niet maken. Ja, het evenement vindt plaats op 2 juni. En de kaartverkoop is inmiddels gestart via de officiële website van de Flying Dutch. Dus even googlen Flying Dutch. En je vindt het allemaal. En die line-up. Ja, ik zal je niet lang in spanning laten. Ik zie hier namen staan als Afrojack. Jack, Armin van Buren, Sunnery James en Ryan Marciano Chesto W. En W. En dat zijn er nog maar de eerste vijf. Dus wat er komen gaat. Ik ben erg benieuwd. Tot zover de nieuwtje. Straks gaan we kijken in de charts. Wat is hot, wat's not. We hebben we grote stijgers, zakkers. We nemen je straks mee. Natuurlijk is onze enige echte DJ Dion Sidney. Tweede uur erbij. Met een keistrak mix. En helemaal non Dus gewoon... Niet er tussendoor rauw horen. Gewoon lekker mixen en gaan. Ik zeg. Waar wacht je nog op? Gewoon knallen! En knallen gaan we zeker met de nieuwe plaatsen. Op het label van Mixmash. Kino Silva met Risk It All. Vorige week heb je Maas Primeur hier gehad. Hij werd zo goed ontvangen. Ik heb hier talloze mailtjes binnengekregen. Ik zeg. Ik ga gewoon nog een keer draaien. Dit is Kino Silva! Risk it all. moon falling the night From the sky you won't stop calling And my name is your anthem Baby you make me feel better like a panther. Me, but like a bender One and one, I'ma looking for the big fun. All I ever want is to get one. One on one, I'm looking for the big fun. One one. Ik weet niet of we het hier allemaal gaan wagen, hoor. Ja, een gokje wagen kan altijd. Wat, wat is het, Dennis? Wil, wil je gelijk wat zeggen? Hoi! Hoi goedenavond, leuk dat, je, leuk dat je er bent. Ja, toch? Ja. En je komt binnen met een smaal op je gezicht. Van, van de oor tot oor, dat is nog zachtjes uitgedrukt. En het heeft te maken met de platen: promo's, promo's, promo's. En niet zomaar een promo. Oké, okay, oh. hoor, hoor, hoor. Dat is het geluid van een USB-stick voor met promos. Oh, ik denk we gaan uh, iets als uh, Q-Music doen uh, met... Uh, Ruidt ruid, ruid het, ruid ruid. het geluid. Dat zou een hele goede kunnen zijn. Uh, ik denk dat die dan ook uh, behoorlijk in de cijfers zou oplopen. Maar op jouw USB-stick, oh. Ja. Als het goed is, staat daar een plaatje op. Jij kwam vorige week binnen hier en je zegt... Ik weet een gave plaat, die moet ik hebben, die moet ik hebben. Moet je eens luisteren, moet je eens zien, moet je eens kijken. En hij is nog niet uit. En de artiest. Wie is die artiest nou? Ja, na veel hoofdbrekers denken wij toch wel echt weten wie erachter zit. Ik ga nog niks verklappen gewoon. Nee. Nee, dat is toch leuk. Het is wit. Ik zeg, het gaat over chocolade. Als je chocolade denkt... Tonies. Tonies chocolonies. Ja, <laughs> lekker hoor, Dennis. Zet maar, een deur hier, uh, zet maar voor de deur een je neer. <laughs> ja, ja. En ja, die trekt, die kwam straks natuurlijk in jouw uh, uurdurende mix voorbij. Ja, dus zeker. We zullen het nog wel eventjes zeggen. En als de mensen uh, ja, toch jou een beetje volgen... We hebben nog geen reactie gehad uh, van de vermoedelijke producers. Nee. Toch wel een beetje jammer. Dus misschien gaan we nog wel eventjes een Engelse uitwerpen hier. Uh, daar later meer over. Maar nu, nu we er tof zijn. Ben we hebben nieuws. Ja, niet zo nee, nieuw. Dan, ja. dan ga ik even naar de andere kant. V vind, je, vind je dat leuk? Nou, ren ja. even naar de andere kant. Kom, kom er snel bij. Want ja, Spin Record. Die lanceert een nieuwe Best of 2017 playlist tool. Nee. Ja, was je het al opgevallen Dennis? Ja. Want Spin Records, een van de werelds bekendste danslabels... die vorig jaar of nee, twee jaar geleden bijna op de gat lag... is helemaal terug. En ja, ze lanceren een nieuwe Music Intelligent Tool... een moeilijk woord, leuk voor Scrabble... dat het unieke Spotify-playlist uh, genereert... Met de beste platen van het label uit 2017. Gebaseerd op het persoonlijke luistergedrag van de gebruiker. Dus een beetje eigenlijk wat Netflix doet. Een beetje kijken we naar welke films, series je kijkt. Ja, en daar en gaat... da da gewoon voor jou een, uh, daar een op. Nou ja, de spinning die gaat ermee los. En het is de eerste keer dat een muzieklabel gebruik maakt van Spotify's uh, Api. Om een uh, eindejaarslijst te creëren die volledig gepersonificeerd is. Ja, Spinning Records brengt wekelijks muziek uit... en heeft in 2017 ruim 700 tracks uitgebracht. variërend in de genres als... Electro House, Progressive House... Deep House, Latin House, Tech House... Dance, Pop, Trats, Trap en Braziliaanse Bass... en gewoon af en toe een hele slechte plaat. Ja. Gebaseerd ja. op een analyse van de Spotify bibliotheek... en het luistergedrag van de gebruiker... selecteert deze nieuwe tool... de 20 meest favoriete spinningplaten van 2017. Nou... Ik weet niet wat het zou worden in ons geval, want ja, wij zijn al nou, uh, veel eisend. Dus los van luisterdata, identificeerde de tool verschillende muzikale karakteristieken van zong. Zoals beats per minuut, de dansbaarheid, de hoeveelheid de energie en het gebruik van bepaalde instrumenten. Om deze te matchen met. Ja, maar ze gebruiken toch in elke plaat dezelfde instrumenten? Of was... zie ik het nou verkeerd? Jij krijgt gewoon een playlist van Lucas en Steve, een ja. 20 platen achter elkaar. Dat, nou, dat wil je zeggen. Nou, kom maar op. Ja, nee, maar dat, dat uh, dus. Maar ja, Meijndert uh, Kennis, Head of Digital Strategies bij Spinner Records. Als platenlabel draait het vandaag de dag vooral om het creëren. Cureren van muziek. Deze gepersonaliseerde playlist uh, geeft ons de kans om onze content aan te bieden. Die direct aansluit bij het luistergedrag van ons publiek. Het is niet alleen een geweldige terugblik op 2017 voor onze fans... ...maar ook een manier om onze muziek te introduceren bij een nieuw publiek. Om de applicatie te gebruiken ga je gewoon naar je Spotify of naar je Spinner Records... ...en selecteer je Best Of 2017 playlist. Ik heb eigenlijk nog een veel beter idee. Als je gewoon hier zie hier blijft luisteren... ...krijg je elk jaar gewoon de Best Of 2017 keihard in de mix geramd. En dan niet alleen de plaat van spinnen, nee gewoon de crème de la crème... En af en toe zit er gewoon al een 2000 uh, zoveel bonussen trekken bij, hè? Ja. Ja, daar word je even stil van. Ik zeg, niet lullen, maar poetsen. Tijd voor een nieuwe, <lacht> nieuwe plaat. Ja. ja. <lacht> ik, ik ben al te lang aan het woord. Niet lullen, maar poetsen. Zometeen natuurlijk een blik in de charts. Dan kunnen we nog even verder babbelen. Babbel, Bob, babbel. Babbel, Bob, babbel. Babbel, Bob, babbel. En het, ja, het is hier een beetje een chaos in de studio. En we hebben niemand minder dan... ...Carrie-chaos uitgenodigd. En hij rookt nogal wat hier. Ja, ja. Hé, hey, Carrie, alles lekker? Ja, wat? Hij smoked every day. Dit is See It. Op jouw 106.9, 104.5. En natuurlijk ook... ...lekker op jouw DAB Plus Radio... in de studio, Carry Chaos en Smoke Every Day. Ja, je, je kent er nog wel uh, de velbekende sample, hè, Dennis? Ah, ja, Ik je kent hem niet. Oh, Snoop Dogg! Doggy doggy dog. ik, ik vind het leuk gedaan, uh, deze plaat. Ja, het ook. Lekker... Uh... Lekker uptempo ja. uh, en... Uh, Herkenba herkenbaar. Dat sowieso. En... Ja, hierbij zie je het. Kijken we toch eventjes uh, qua plaatjes uh, wat uh, verder vooruit. En ik weet niet of je de Duitse uh, wat uh, moet opfrissen. Want ik, oh. heb, ik, heb, ik heb een mooi hoor. Ja? Ken je nog Modo? Een jaren negentig uh, plaat. Mm, ja, staat, er ja. Iets, van, staat er iets van bij. Nou, ik zeg eindzwaai en dan uh, zeg jij... Polizei. Oh mijn god, kan dat! hey. Deze plaats die kan gewoon weer in de 2018. Nu Modo. 1 2 3 4 1 2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 Wij, polizei! Ja, de, oh. cent de centerparks hier, die staat op zijn kop nu, hoor. De centerpark is dicht voor twee weken. En dat maakt niet uit. <laughs> Hij staat op zijn kop. Zo! So, ik, ik, ik vind dit een gave plaat, hoor. Exclusief nu al te horen bij Zeeën natuurlijk. Uiteraard. Modo, wie, wie kent hem niet, hè? Dat is jeugdsentiment, zeggen we dan. Ja? Ja, ik krijg helemaal de rillingen. hè? Ik, ja, ja, ik krijg er wel uh, een beetje kippenvel van. Nou even serieus, want een plaat die zeker goed is. Dat is uh, Ilius. En Barientos. En dat is niet zomaar een plaat, nee. De track heet So Serious. Een lekkere groovy tune. Bedenk maar vast dat je in vakantie aan het boeken bent. Hij komt eruit op Toolroom Records. En ja, hier wij zien het. knallen we gewoon lekker op jouw 106,9 de eter in. Dit is hier, zometeen de chart is kans dat hij al voorbij komt hoor. Zie het in de house. Met DJ J.K. en DJ Dion Sydney. Dit is Ilias en Barrientos. Serieus, een goede track, Dennis. En ja... Ja, ik ook wel. Uh, Ilius lekker, en Barrientos die dachten ook van... Nou, waarom uh, doen we nou gewoon zo so serieus uh, niet als titel? Ik vind, ik vind het goed, ik vind het lekker. En tot zover deze platen. Ben je er klaar voor, Dennis? Kom ik wel. Ja, kom maar op, kom maar op. We, we pakken de charts erbij. En ik denk dat we vandaag gewoon... Uh, ...de lekkere house chart is gaan bekijken. Want wat zou daar uh, zijn gebeurd? Hebben we de tijd niet gedaan, hè? Nee, we gaan eens lekker house'en. Op nummer 10 vinden we op Cat Physical Records... ...Roland Clark met House Will Survive. Its, jazz away into the en als je Roland Clark... ...hoort, dan denk je alleen maar aan één ding. Zo'n oude orgeltje Denk ik de mies, hoor. Oh, zo'n filmpunt er ook geen in Amsterdam loopt. <pluximus OSOC> yeah? Ja, ja, ja, ja, die eigenlijk... draaihorganspunt Ja nee Gewoon zo'n organ zo Ja ja Zo'n hammer Ja Het is een echte plan. En ik hou ervan Maar er staan nog meer in die charts Op nummer 9 vinden we Loving You Baby Van Madjo En The Tribe of Good Op Tool Room Records Toolroom uh, ontzettend goede plaat uitbrengen. Ja. Altijd uh, gewoon uh, en, uh, constante kwaliteit eigenlijk. Wel deep house achtig maar ook weer gewoon groovy. Zeker. Een plaat die ik ook erg goed vind, die vinden we op nummer 8. Deze week Ilias en Barrientos, Jordis net. Maar een andere plaat van hun is I Feel Love. Uitgekomen op CR2 Records Ook zo'n uh, platenlabel En ja, je herkent de simpel wel, hè Ja, wie niet? Oh, Donna Summer Maar dit vind ik ook een hele lekkere uitvoering Dit Ze doen het namelijk niet alleen samen Ook met Mink Het zijn toch wel de, de vaste Mensen op uh, CR2 Records ja, ja, ja, zeker En die gaan er altijd mee, hoor oh. En ook keer op keer eh, kwaliteit, hè? Ja. Kan ja, nou? heel herkenbaar, hè? En zou ik nou heel gemeen zijn? en Vlak voor de climax en zo. Ja. Dat <laughs> is nou zo lullig. Anti-climax. -anti Van <laughs> lange opbouw. Ja, ik kan nog harder. En harder. En de handjes harder. de lucht in. Dit is er één hoor. En op nummer 7 vinden we Blaze. Met Lovely Day. Op Defected Records. Een lekkere stomp in base. Ook altijd wel lekkere nummertjes. Ik vind Blaze. Als ik daaraan denk, dan denk ik nog echt aan een oude vinylplaat van vroeger. Ja. Ik vind deze zelf wat minder. Dus ik ga gauw door naar de nummer 6. En door. Met... Gekke Joe, oftewel met Joe. Met last stream. Ken je nog, Loomedy? Tuurlijk. Tuurlijk. Uh -oh. Uh oh En nou, als we het over iemand hebben, daar is zorg. Ja, Loomedy. Op nummer 5 vinden we over het label Slici Deep You Can't Hide van Ryan Blitz. Ik vind dit lekkerder, hoor. Oh. Oh, wat is er achterin? Ryan Blith. Blith. Blith. Blith. Blith. Ja, kun je gewoon lekker met je, met je tong uit je mond uitspreken zo? zo. Blith. Blith. Oh ja, nummer vier. Nog steeds in de lijst, Ongelooflijk. En dat is een plaat. Oh, die gaat nu zo goed commercieel. En uh, over welke plaat hebben we dan... Niemand minder dan... Carol Fett en Elderbrook. Met... Cola. En jij zei dat er uh, remixen aan zitten komen, hè? Ja, van Tom... Is, is, is, het, is het al bekend of is het nog nee, een bootlegg? Nee, nee, het is nog niet bekend. Maar het was een, eigenlijk een setrip. Steve Angelo draaide het in een van zijn sets. Oh, dus... Uh, dan Tom, is het... Uh, de Tom Star remix. Tom Star remix. Die is hard... Ja? Ja, die is goed. Nou, en ik je... heb goed... Jij hebt hem? Ik heb hem hier waarschijnlijk hoor. Het is, ja, het is wel volgens mij een stukje uit de set, maar goed, het, daar gaat het nu niet om. We... We gaan hem gewoon even doen. We gaan gewoon eventjes kijken. Het kan gewoon. Het kan gewoon. We moeten hem eventjes iets verder natuurlijk. Oh, het Maya Music Festival in Thailand. Nou, begin. En, en gedraaid door Steve Angelo. Ja, ja. Ex-Widdish dan, dan weten we het waarover we het hebben. En dit was dus op 10 december in Thailand. Maar als ik dit hoor, dan denk ik zomaar dat die eind van de maand zo'n beetje uit zal komen. Ja. Maar hoe binnen? Ik vind hem vet, maar ik zou, ik zou hem eventjes goed moeten horen. Ja, dit is natuurlijk gewoon uh, geript uit de set. Ja, daarom. Hier, kijk, als je dit hoort. Ja, ik. Ja, als je deze platen. Ik vind hem zo lekker. Ja, hij hij kan het, gewoon hij, op repeat staan. Ja, en dan, ja, Le Het leuke is, ook in de allround clubs, zoals Smokey en zo, daar kan je hem ook gewoon rustig draaien. Want zoals je veel Engelsen binnen hebt, dan is het gewoon. Ja, het slaat gewoon goed aan. Nou, zijn er inmiddels al een paar remixen van uitgekomen. Maar ja, het ja, is toch wel in, om in de gaten te houden, hoor, die Tom Star. Ja. En ik, er ik, is ook hier al een hele rel om geweest. helemaal rond dit nummer? Is dat zo? Ja. Uh, cola. Oh, Coca-Cola. Het gaat over een uh, vrouw die het verschil niet proeft tussen Coca-Cola en Pepsi-Cola. Maar wat, wat dachten mensen nou? Dat het ging over drugs. Ja, maar... Cola is toch geen druk? Ja, ja. Nou, oh, ja. Oh, ja. uh. dat Daarom. Dus, ja, je keert ja, het wel maar, in Amerika. Wa maar wa waarom zo serieus, weet je? Dat is de nummer drie in de chart. Je hoorde hem net al. Ilias en Barrientos, dus ik ga er niet te veel woorden af vuil uh, maken. Een plaat die uh, ook mijn uh, favoriete uh, tracks heeft benaderd... ...is Frankie Risotto met Call Upon Me. Kaki... Hij doet het wel heel lekker in die house charts, hè? Ik vind hem heerlijk deze plaat. En wat ik altijd van spreekt, die het altijd lekker vindt hij. Elke plaat. Hij blijft zo lekker gewoon. Ja, maar, <laughs> maar elke plaat klinkt gewoon anders van hem, weet je? Het is niet van, oh, het lijkt op die plaat van hem, nee, het lijkt niet. Nee, dat die. is echt gewoon uh, zijn sterke punt. Dit, uh, dit keer is hij trouwens op uh, re Rejected. Normaal uh, staat hij altijd op Defected. <laughs> Ja, nee, maar uh, is dit, zou het een sub-label zijn? Uh, hey, ik weet het niet. Dat, dat, dat zijn platen... misschien platen die het bij defect het niet gehaald hebben? Of ja. Zo. ja. Frank, deze plas vind ik nu niet zo goed. Hij gaat naar Rejected, het andere label. Ja. De B-kant. Het ja. zou kunnen. Maar ja, dan die nummer 1 deze week. The De Groovy Cat van Paz Ha op Paz Records. Jij kent hem nog niet, hè, Dennis? Nee. Kom eens op. Ja, het is wel een hele bekende simpel, hoor. Komt hij al een beetje bekend voor? Ik ja. zie hier trouwens net een uh, kat voorbij lopen. Een roze kat. De Pink Panther. Ik word er hier wel altijd heel rustig van, heel zin. Ik kan een beetje spiritueel uh, gaan doen hier. Lekker dan. Nou, en dat dacht, dacht ik pak ook. Je, pak je yoga mat maar uit. Ja. Wordt, word je daar rustig van? Nou ja, als hij zo erin komt, uh, niet meer. Klaar in. Zo jammer weer. Je, je, je probeert hier een uh, leuk programma te maken en, en dan moet het weer zo aflopen. Dennis, jammer, jammer weer. Ik ga eventjes een favoriete plaat uit het verleden van me doen om weer een beetje op te pe peil, weer een peil te komen, om weer een beetje op peil te komen. Dus music sounds better. Oh, ik vind hem lekker. Ik vind hem goed. Deze oude klassieker. Hij blijft zo mooi. Music sounds better with you. Ditmaal in de Mystrix dub. En zometeen. Na het weer, verkeer en nieuws. Wat tien uur alweer. Ja, dan is hij er klaar voor. Althans, dat hoop ik maar. Anders krijgt hij een schop onder de grond. The one and only. DJ Dion Sidney. Een uur lang in de mix. En ja... Een wel exclusieve plaat erin, hoor. Oh -ho! Hoe exclusief? Oh. Heel exclusief. Maar nu eerst... Stardust.